In het gedrang bij het festivalterrein kwamen toen 21 mensen om, onder wie een Nederlander. Sauerland bood wel excuses aan, maar weigerde schuld te bekennen en op te stappen. De burgemeester moet nu zijn ontslag indienen... en binnen zes maanden komen er in Duisburg nieuwe burgemeestersverkiezingen. Het weer in het zuiden droog, in het noorden trekken buitjes met ijzel land op... waardoor er kans is op gladheid. In de kustprovincies is er ook kans op mist. Temperaturen vannacht tussen min 1 en plus 5... sorry, min 5 en plus 1...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 Zandvoort. welkom bij het programma Peaceful Radio, aflevering 764. We zijn begonnen met een nieuwe cd voor dit programma in ieder geval. In the wake van Anne Zweten, Zweten met uh, S en Double E. Zij, uh, zij stuurden dit cd'tje naar mij toe. Nog een andere een nieuwe cd in Peaceful Radio... ...Solitary Treasures of van Dar Darlene Goldenhoven. En dat klinkt alweer weer bijzonder in het Nederlands. Wil je het allemaal nalezen, dan kan dat natuurlijk op de, op de website van ZFM Zandvoort. Ga naar programmainfo, dan vind je net, uh, de hele playlist van Peaceful Radio Film. Veel plezier. Bijna, als ik bail aan mijn arts, de arts, als ik de als ik bail aan de arts, als ik bail aan de arts, als ik de de als Oh si ik bailaraan, die bailaraan, bailaraan, o, als ik bailaraan, bailaraan, o, als Oh bailaraan, o, oh, oh, Por eso yo soy, por eso yo soy un hombre feliz, un hombre feliz. Un hombre feliz así vivo yo, así vivo yo, así die feliz, así in die bocht, als in de bocht, Ik weet niet wat er met mij Ik me niet wat er met mij Ik weet niet wat er met mij gebeurt. Wanneer ik verliefd ben op je, mijn lief, wanneer ik verliefd ben op je, mijn lief, wanneer ik verliefd ben op je, mijn lief, Ik weet niet Ik La rumba de la roquita, si baila sin descansar, es una rumba para mi y todo puede invadir. La rumba de la roquita, si baila sin decidir, es una rumba para mi y todo puede invadar. Bailará que bailan las baineras, o si baila las o así bailan las o Kijk, baila lak, baila lak, baila lak, oh, si baila lak, baila lak, oh, si baila lak, baila lak, oh, si baila, baila, oh, si baila. en Kim skov van het label Vönix Muziek met het, dit label gaan we dan ook het uur helemaal vullen met artiest Henning Flindholm Henning Flindholm ook te vinden op Facebook pagina met zijn cd prachtige muziek Whispering Flame graag tot straks naar de andere kant van het nieuws voor nog een eertje muziek hier op ZFM Zandvoort